De overheid houdt vaak niet genoeg rekening met de persoonlijke situatie van burgers bij het innen van schulden. Dat stelt de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer vanavond in het programma Zembla. Volgens Brenningmeijer weten overheidsinstanties vaak niet wat het minimumbedrag is waar iemand nog van kan leven. In een rapport in handen van Zembla stelt Brenningmeijer dat de overheid vaak geen regie heeft rond het innen van schulden. Zo kan het gebeuren dat verschillende overheidsinstanties tegelijkertijd schulden innen bij dezelfde persoon.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 Het weer vannacht veel bewolking. In het oosten en zuiden kan wat mot vallen. Het vriest licht tot matig. Morgen bewolkt. Het blijft een paar graden onder nul. En de oostenwind trekt aan waardoor het kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Richting pelle Martin Het is Ja, goedemiddag. Ik kom even naar uw televisie kijken. Naar mijn televisie kijken? Ja. Er is helemaal niks mis, mee. En het is zondag. Ja, daarom dacht ik. Uh... Er is een makkelijkere manier om de Eredivisie te volgen. Neem nu Eredivisie Live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je TV, online of mobiel. Ga naar eerdewieselive.nl voor een uniek aanbod. Achter de schermen bij het 175-jaar bestaan van de Rotterdamse Manege. En een ontmoeting met een bijzondere dame van stand die zich op hoge leeftijd nog inzet voor de lokale gemeenschap. Vanavond in Hollands Welvaren om 10 voor half 11 bij de VPRO op Nederland 1. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 of ga naar erivisielive.nl voor een uniek aanbod. Langs de Lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, zijn Langs de Lijn van donderdag 17 januari. De avond voor het grote interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong. Om je alvast een klein beetje lekker te maken. Oprah, Lance Armstrong, no... Van die dingen dus. Vannacht uh, op de zender van Oprah Winfrey te zien. En langs de lijn zoeken we contact met Austin, de woonplaats van Lance Armstrong. Daar is onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. En morgen wordt de eredivisie hervat. Gisteren horen we van AZ-trainer Gertjan van Verbeek... dat hij niet verwacht dat Adama Hen nog vertrekt... De op PSV is nadrukkelijk in de markt voor hem. Daar reageer ik helemaal niet. We hebben aangegeven dat we hem graag willen hebben. en Nu moet het bestuur kijken of het kan of niet kan. Nou, daar heb ik mijn mening ook over gezegd. Kan het, is het goed. Kan het niet, is het ook goed. Dick dus. hij speelt morgen met PSV tegen Peksvolle. In de eerste seizoenshelft speelt de eerste divisieclub AGOVV ook elke vrijdag. Maar morgen zitten de spelers toch echt thuis? AGOVV is namelijk officieel uit de competitie genomen. En dat is vervelend. Kut. Kut, jammer. Ja, het is... Uh... Als dat dan beëindigd wordt, uh, abrupt door, door, uh, eigenlijk door het toedoen van anderen... waar je zelf geen invloed op kan uitoefenen, dan, dan, dan is dat pijnlijk. En verderin langs de lijn ook nog shorttrack, schaken en honkbal. Maar eerst, ja, we hoorden Erben Wendemars iets voor tiener er al over. En om tien uur in het uh, NMS Zornaal. Het was chaos in Gramsbergen. De derde natuurijsmarathon van deze week werd gestaakt... na een grote valpartij... Geddy Hekman, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent weer thuis, want je woont in Gromsberg, hè? Om de hoek, geloof ik. Ja, ik woon in de hoek, maar ik zit nog even in de kantine na te praten. Ja. Uh, ho ho hoe is het met je? Wat een grote valpartij. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, er staat een aantal scheuren uh, in de bocht. En die hadden ze eerst met pion een beetje afgezet. Zodat iedereen eromheen reed, maar uh, op een gegeven moment uh, werd het zo slechter. Dus hadden ze de pion iets naar binnen gezet... En uh, uh, ja, daar ga je er in principe van uit. Dat, je, dat het ijs goed is, maar uh, rijdt gewoon een stuk of 15 man rijdt volledig de scheur in. Ja. En, uh, en uh, ja, dat, uh, ja, dat valt je gewoon uh, hard op je schouder. Ja, maar jij niet alleen, hè? Ja, nee, we lagen met 15 man in totaal, denk ik, uh, op de grond. Cool. En uh, ja, dan gaat het gewoon, uh, gewoon mis. Ja, het leven is gevaarlijk met uh, al die scherpe messen die om je oren vliegen van die schaatsen. Ja, ja, dat is echt, uh, ja, ik had een beetje geluk dat, uh, dat de matten op mij kwamen liggen. Want uh, ik viel wel geen van de eerste. En daardoor ving ik een beetje de klappen op van de uh, anderen die tegen mij aanvogen. Dus dat was wel, uh, was wel prettig dat ik een paar matten op mij had liggen. Ja, zijn, de zijn de collega's uh, uh, gewond geraakt? Nou, ja, ik had zelf mijn, uh, mijn schouder uit de kom. En. Uh, ja, er waren nog een aantal meer die uh, schouder knieproblemen hadden. Maar uh, verder uh, geen heel ernstige dingen, volgens mij. Ja, gelukkig maar. En toen was het gelijk over en uit. Maar ik begreep al dat hij later begonnen Dus er waren al problemen, toch? Ja, er waren al problemen. Er was vanmiddag al een beetje uh, ja, uh, onduidelijkheid van... ja, moeten we het nou wel doen, moeten we het nou niet doen? Dan kan ik toch besloten van, ja, we gaan het doen. Toen zijn de dames gestapt en uh, daar zaten er echt een paar hele grote gaten in. En we uh, hebben ze nog met stikstof zijn ze rondgegaan. Uh, hebben ze een kwartiertje uitgesteld. Om dat te nog even laten rusten. Maar ja, het vries ook maar... Uh, min 1 min 2 uh, geloof ik, op het moment. Dus het gaat gewoon niet hard genoeg. Hmm. Nou, had ja. hij wel door moeten gaan, eigenlijk? Ja, achteraf misschien niet. Maar ja, dat is achteraf... Uh, makkelijk zeggen, natuurlijk. Dus ja, ja het is gewoon lastig ja, om zo'n beslissing te maken. Vooral omdat graag willen. Het zit gewoon een supergoede vereniging achter. En dat wil je natuurlijk graag als je... als je het niet kan. Ja. Willen we hem niet te graag in Nederland? Ja, ik denk het wel. Uh, als je kijkt, uh, de, de regels zijn 3 centimeter, maar uh, organiseer er een maat om op en je rijdt er gewoon een centimeter af. Dus dan heb je nog maar twee centimeter over, dus misschien is dat een beetje snel. Ja, misschien moet het gewoon naar 4 centimeter bedoel je? Ja, ik denk dat het misschien uh, ja, meer zekerheid geeft voor, uh, voor de baankwaliteit. Zo voor de ijskwaliteit. Ja, heb je dat uh, voorgesteld al? Teun Bredijk denk ik gelijk aan, van de KNSB. Nou, nah, nee, ik heb nog niet voorgesteld, maar ik denk niet dat het aan mij is. Uh, ja, we kunnen het aangeven, maar uh, ja, er zijn uh, andere mensen die er misschien wat, uh, wat meer kijk op hebben in ieder geval. Hoezo, jullie moeten er toch op schaatsen? Als er iemand te kijk op heeft, dan zeggen jullie het wel. Ja dat, ook, ja, dat is ook weer een punt, maar uh, ja, ik ben dat zeker wel meegenomen door de Rijdersraad in ieder geval, dan, uh. ja, ja. Zeg, we hoorden net Erben Wenemars iets voor Tienen, die had al kriebels en zo. Uh, die ging morgen al kijken hoe het ijs erbij lag in het noorden van het land. Nou ja, jij zit in het noorden van het land. Begint het bij jou ook te kriebelen? Ja, het kriebelt al vanaf vorige week vrijdag toen de forsten berichten kwamen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste als er over de hele komt. En uh, nou, de vooruitschipsen zijn uh, tot nu toe nog goed. Het, het is kouder uh, in het noorden in Friesland dan dat het hier is, dus dat is alleen maar gunstig. Ja, ja ik heb hier een, uh, een 15-daagse pluim voor me. Dat wordt het woord van 2013 volgens mij, de, de, pluim, de, de weerpluim. Uh, en de temperatuur zakt tot uh, zoals de voorspelling nu is. Ik, ik lees nu wat ik op mijn scherm zie, hè. Op maandag 28 januari naar min 17. Kijk, wat zijn de berichten. Ja, en daarvoor allemaal rond de min 10, iets onder de min 10. Dus uh, ja. Uh... Ja, het is gewoon hopen dat het niet gaat sneeuwen. Dat het uh, een beetje droge lucht blijft. En uh, ja, dat het dan goed uit gaat rieken. Dat de sloten goed dichtgroeien. Dat is gewoon in principe het, uh, het mooiste en belangrijkste. Ja. Voor het ijs en uh, voor de Afrika. Ja. En de Wijzenzee is ook in die week, hè? Of is dat een week ja. eerder? Ja, wij zouden uh, aankomende woensdag naar de Wijzenzee gaan. Maar ik denk dat dat nog even uitgesteld wordt. Ja, ja. Goed. Uh, nou, veel wijsheid. Ga je morgen starten? Want morgen is de laatste, hè? Ja, ik moet Van even kijken hoe mijn uh, uh, mijn schouder het is. Want het is nu gewoon eens stijvend uh, er voor een hele grote bultbejaar zit. Dus uh, ik zal morgen naar de fysio ingaan gaan en uh, kijken naar wat... Uh, ja, in Veenoord is morgen de laatste. Nou, hopen dat daar het ijs 4 centimeter is en ja. geen 3. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer en succes nog. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. Carrie Hekman was dat over uh, uh, ja, de schaatsmarathon die uh, vanavond in Granswegen dus in een chaos is geëindigd door een valpartij... omdat het ijs daar gewoon niet dik genoeg was. Ze waren daar aan het schaatsen op asfalt op een gegeven ogenblik. Ja, en dat gaat natuurlijk niet goed. Op de Australian Open waren geen grote verrassingen vannacht in het uh, mannentoernooi. De hooggeplaatste spelers die wonnen allemaal in drie sets en staan in de derde ronde. We gaan de vierde dag bespreken met Mark Brasser, onze tennisverslaggever. Dag Mark. Goedenavond Robert. Kunnen we de wedstrijden van Federer, Murray en Del Potro bij elkaar nemen? verplichte nummers? Ja dat, ja, dat kan. Ja, dat, dat is een beetje denigrerend, hè, richting hun tegenstander, zeker richting de tegenstander van Federer. Maar als je ze allemaal op een hoop veegt, het zonga, zou je daar ook nog bij kunnen doen. Ja, dan zie je dat ze alle vier gewoon in drie sets hebben gewonnen. Verplichte nummers, ja, het was wel lekker, ook voor de vier, dat ze zo makkelijk door zijn naar de volgende ronde. Het was namelijk extreem warm in Melbourne, temperaturen van 40 graden en hoger. Ja, en dan is alle energie die je nu verspeelt, is, is, is teveel. Dat kan aan het einde van het toernooi opbreken. Dus ze zullen alle vier blij zijn dat ze het in drie sets geklaard hebben. Ja. Uh, Federer die heeft op papier de lastigste tegenstander. Davy Denko, je zei het uh, uh, net al... Maar moeilijk heeft hij het niet gehad. Lacht dat, speelde hij nou zo goed of was Davidenko gewoon even wat meer? Ja, nee, hij was goed. Federe was, uh, was echt goed. En, en Davidenko zie je toch ja, dat, hij, dat hij op zijn retour is. Dat hij niet meer een, een hele wedstrijd heel constant kan spelen. Speelde bij Vlagen wel een enorm hoog tempo. Speelde mooie rallies. Maar ja, Federer ging daar toch opvallend makkelijk in mee. Davidenko maakte de fouten. Federe veel winners met zijn voorrend. Ze veerde goed. Ja, dwong Davidenko om scherp te spelen. Dus tot het maken van, van veel fouten. Dat deed de Russen ook. Ja, dus een mooie overwinning, een heel regelmatige overwinning van ja. Vederen van, van In volgende ronde tegen? Ja, Bernard Tomic. Ja, het, het, het, het, Australische avant terrible. Eh, jongen. Vorig jaar speelde hij tegen Federer in de vierde ronde in Australië. Daarna ging zo'n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Misschien wel een beetje door die vierde ronde. Misschien ook wel een beetje door de druk die er in Australië op hem ligt. Hè. Hij is de nieuwe, ja, de nieuwe Leighton Hewitt, zeg maar. Australië is niet echt behept met heel veel uh, tennistalent. En nou, Bernard Tomic vorig jaar de vierde ronde. Maar ja, in een jaar uh, vechtpartijen bij hem thuis. De politie erbij. Hij heeft Leighton Hewitt beledigd. Hij zou het Davis Cup team gezet. Uh, ja, Een jongen die uh, volwassen moet worden. Met vallen en opstaan gaat dat. En uh, hij is gelukkig weer op de weg terug. Heeft een uh, toernooi gewonnen al begin dit jaar. Dus dat belooft een, een mooie derde ronde te worden. Maar zie jij een potentiële... Speler bij in de halve finale? Of is dat nog te vroeg? Nee, daar is het veel te vroeg voor. De top 4, zoals die er nu staat, die staat er wel. En, en het ziet er niet naar uit dat hij daar heel makkelijk tussen gaat komen. Spelers als David Ferrer of, of Songa bijvoorbeeld, die zijn daar ook al lang mee bezig om die, om, die, om die top 4 aan te vallen. Nou ja goed, Nadal is daar nu vanwege een blessure al een tijdje uit. Maar goed, die top 4 die staat gewoon. En ja, daar komt Bernard Tomic uh, niet, niet zomaar even tussen. Het is goed dat hij op de weg terug is. Het is goed voor het tennis. Het is goed voor het Australische tennis ook. Het is mooi om zo'n zo young gun er, erbij te hebben. Prima voor het tennis. Alleen hij zal nog heel hard de komende jaren moeten werken om, om richting de top 10 te gaan en top 5 te gaan. Ja. Vertel even over die partij van Gail Monfies. Want dat was wel een opmerkelijke partij, heb ik begrepen, toch? Ja, Gail Monfils tegen Yen Tsun Lu uit Taiwan. Gail Monfils, heel lang geblesseerd geweest vorig jaar, is dan eindelijk weer terug. Speelde een ja, bizarre wedstrijd. 1-1 in sets, niks aan de hand. Ja. En dan deed Monfils in de derde set. En dat hebben we wel eens vaker bij hem gezien. En daar wordt hij ook wel een beetje van, van beschuldigd. Hij tankte een set helemaal weg. Hij liet hem gewoon lopen met 6-0. 2-1 in sets om vervolgens uh, set uh, 4 en 5 wel weer te winnen. Het is niet erg sportief. Het wordt hem ook niet altijd in dank uh, afgenomen. Hij heeft het ook eigenlijk niet nodig. Maar goed, hij is er lang uit geweest. Dus hij mist de ritme. Ja, het spelen van vijf setters is natuurlijk helemaal wat anders... dan, dan, dan het spelen van wedstrijd om, uh, wedstrijd om twee gewonnen sets. Ja. Dus misschien was hij inderdaad gewoon moe. Maar een setje gewoon weggeven en hem met 6-0... Hij doet ook nog wel eens dan een beetje of hij geblesseerd is en zo om zijn tegenstander een beetje in de maling te nemen. Ja, het, het, nogmaals, het wordt hem niet in dank afgenomen. Hij kwam uiteindelijk in de vijfde set. Vier keer kreeg hij een, een, een matchpoint. Vier keer sloeg hij een dubbele fout. Nou, dat, ik zag vanmiddag op Twitter gingen Hij had zo bij de vrouwen mee kunnen doen met dit soort scores. Ja, dat, dat is dan weer dat phlegmatieke. En, en hij kon er dan uiteindelijk ook nog wel weer om lachen. Nou, op zijn zesde matchpoint was het uiteindelijk wel raak. Hij is dus door naar de volgende ronde. Maar het was, het was een zeer opmerkelijke wedstrijd. Ja. Goed, dan uh, bij de vrouwen, Serena Williams en uh, Victoria Azarenko, weinig moeite. Kvitova, die liet zich wel verrassen hè, door een uh, yeah. jonge uh, Britse, geloof ik. Ja, door uh, Laura Robson inderdaad. En tiener nog. Ja, Kvitova sinds haar uh, Wimbledon-overwinning in 2011 en het jaar dat ze ook het toernooi won... hebben we eigenlijk vrij weinig meer van uh, Petra Kvitova uh, gehoord en gezien. Ging er in drie sets af. 11-9 in de derde tegen Laura Robson, wat een aanstormend uh, talent is. Ja, een slechte, slechte partij van, van Kvitova. 18 dubbel fouten, meer dan 50 onnodige fouten in de hele partij. Het, het, het was dat de partij nog spannend was, hè. 11-9 in de derde set, ik zei. Al daar zat, daar zat de, de, de spanning in, maar goed was het uh, nee. Was het was bij vlagen ronduit slecht en en dat zien we wel vaker horen in het in, in het trouwe tennis: uh, zoveel fouten en dan drie zetten. De spanning vergoed veel, maar het was bij vlagen niet om aan te zien. naast nee. nou die Laura Robson, trouwens, nog uh, die, die Amerikaanse Sloan Stevens, dat is ook ja, die een gaan uh, weer, nieuwe dame. Ja. Inderdaad, ja dat is goed, die, die, die komt er ook aan. Sloan Stevens inderdaad, het leuke is ze spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Dus we hebben of Laura Robson in de vierde ronde of Sloan Stevens. En dan is er nog, nog een meisje uit Amerika, Sloan Stevens komt, komt ook uit Amerika. Madison Keys, die staat nu nog buiten de top 100, die is 17, staat ook in de derde ronde. Dat zijn wel de drie speelsters waarvan gezegd wordt dat die op termijn misschien wel uh, top 10 kunnen gaan halen. Ja. Nou dan uh, even kijken, mooie partij die eraan zit te komen. Sharapova die nog ja, in twee ja. rondes geen, uh, geen set heeft uh, geen game heeft verloren. Ja, en ook geen set dus. Nee, precies. Het, het, er wordt gezegd dat het vrouwentoernooi gaat nu echt beginnen. We hebben in de eerste ronde echt of een pas-boomshow gezien. Nou ja, je noemde het Sharapova inderdaad. Uh, twee partijen, twee keren 6-0, 6-0. Ook Serena Williams vrij makkelijk gewonnen. Azarenka vrij makkelijk gewonnen. En als je dan een partij hebt die wat langer duurt, zoals die partij van Kvitova, dan is die weer niet om aan te zien. Dus het vrouwentennis tot nu toe weinig spektakel. Maar ja, er, er komt er nu eentje aan. Maria Sharapova tegen Venus Williams. Uh, een avondpartij, de eerste avondpartij in de Rotlever Arena. We moeten er dus even op wachten zal morgenochtend in de loop van de ochtend uh, bij ons zijn. Ja, dat is wel een wedstrijd waarvan je kan zeggen van nou daar, daar gaat het ergens om. Uh, Venus Williams, uh, finaliste uh, in Australië. Uh, Sharapova heeft het uh, toernooi gewonnen. Het is weliswaar bij allebei alweer even geleden. Sharapova was in 2008. Venus Williams 2003 dat ze de finale verloor. Maar goed, het zijn twee speelsters van naam. Twee speelsters die, die ervoor knokken, die ervoor gaan, die goed kunnen spelen. Uh, Venus Williams natuurlijk geweldige service. Daar, daar, uh, de, dat is haar wapen. Daar moet als ze haar punten mee moeten gaan binnenhalen? En Sharapova, ja, tot nu toe niet echt getest. 2x6-0-6-0, de vraag is hoe zij ervoor staat. En bij de mannen? Ja, de mannen Novak Djokovic gaat, uh, gaat spelen tegen Radek Stepanek. Stepanek, uh, min of meer een veteraan. Maar ja, laten we nog even terugdenken aan de Davis Cup finale van vorig jaar. Uh, Tsjechië tegen Spanje, toen hij het beslissende punt binnensloeg voor, uh, voor zijn land. Tsjechië de Davis Cup bezorgde. Hij heeft hem een enorme boost gegeven. is een lastig speler, aanvallende speler. Veel surf en volley. Djokovic de dus Stepanek, mooie partij. Verder, ja, de, de, de, de namen gaan elkaar nu zo langzamerhand toch wel een beetje tegenkomen. David Ferrer treft Marcos Bagdad. Nou, dat is ook een, ook een wedstrijd tussen twee spelers van naam Jurgen Meltzer tegen Thomas Berdig. Ja, dus er is genoeg nu in de derde ronde om, om van te gaan genieten. Ja, nou, gaan we doen. Dankjewel, wellicht tot morgen. Tot morgen. Leetwood Mac en Little Lies. Vandaag viel definitief het doek van voetbalclub AGOVV. De KNVB heeft de Apeldoornse club officieel uit de ranglijst... van de Jubilee League verwijderd en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Maar daarmee komt er ook een einde aan de contracten... van 24 profvoetballers bij AGOVV. Ze staan allemaal op straat en komen terecht in de WW. Ook hun voetbalcarrière hangt aan een zijde draadje...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 is dus over en uit. Tranen vloeien. Zijn club bestaat niet meer. AGO VV is failliet. Ja, zonder dat er ook maar een bal rolde, veranderde vandaag toch de stand op de ranglijst van de Jupiler League. Op pagina 830 van teletekst staan nu nog maar 17 clubs. AGO VV uit Apeldoorn is niet meer. Ja, die failliet hè. Ja, gek gehoord. Nou, ik vind er niks van. De club gaat niet in beroep tegen het eerder uitgesproken faillissement. En dat betekent dat AGOVV per direct uit de competitie wordt gehaald. Je had nooit de status van betaald voetbal moeten krijgen. En zo lijkt het erop dat 9,5 jaar na de terugkeer in de betaalde voetbal het doek valt voor AGOVV. Ja, en het is jammer voor ze, maar ja, als we weer terug moeten letten. <lacht> Een drama voor de club, de supporters, maar natuurlijk ook voor de spelers. Die staan letterlijk en figuurlijk op straat. Ik had hier een, een soort van uh, huisje waar ik, uh, waar ik kon blijven logeren. Van als het dan toch lange dagen werden, dan kon ik hier, uh, dan kon ik hier blijven overnachten. En uh, ja, dat is op een gegeven moment... Uh, ja, dat moet je ook allemaal uh, weer opruimen. Dus daar zijn we dus nu. Dan ben ik de spulletjes aan het inpakken. Want uh, ja, het moet allemaal weer terug naar Enschede toe. Nou, ja, goed. Het is natuurlijk uh, heel, uh, een hele uh, rare situatie. Want normaal zou je nu op het voetbalveld staan. En uh, ja, nu zitten we hier binnen. Deze Nick Hengelman was tot begin deze maand keeper en vaste waarde bij de Apeldoorners. Nu is hij werkloos. Kut. Kut jammer. Ja, het, is, uh, het is gewoon. Uh... Ja, je, je hebt gewoon een geweldig half jaar gehad met z'n allen. En, uh, ik denk dat, ik, uh, dat ik, ik sowieso voor mezelf spreek, maar ook voor de rest van het team, dat we in een, een heel bijzonder team hebben gezeten. Dat, uh, dat maak je niet vaak mee. En als het dan beëindigd wordt, uh, abrupt door. Ja, eigenlijk door het toedoen van anderen waar je zelf geen invloed op naar uitoefenen, dan, dan, dan is dat pijnlijk. Hayri Pinassi was tot een paar weken geleden de vieze aanvoerder van ago VV. Nu, met zijn 21 jaar, staat hij nog steeds aan het begin van zijn voetbalcarrière. Maar of die er ook komt? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik ben beschikbaar voor, voor wat dan ook. En dus... Je moet gewoon je best blijven doen. Dus met voetbal elke dag ook. Dit is een tegenslag. En uh, proberen om sterker uit te komen. En dat moet lukken, denk ik. Nou ben jij keeper. Je bent 23 jaar. Je hebt nog een, een hele voetbalcarrière voor je. In hoeverre maak jij je zorgen over je voetbaltoekomst? Zorgen maken, dat doe ik eigenlijk uh, niet tot nauwelijks. En, kijk, ik, uh, ik weet van mijn eigen wat ik kan. En uh, waartoe ik in staat ben. En ja, als ik dan gewoon... Uh, gewoon um, Realistisch daarnaar kijk, dan weet ik dat ik van mijn eigen dag in zorgen in hoef te maken. Maar goed, het moet allemaal eerst natuurlijk weer eens komen. Natuurlijk. Heb je al aanbiedingen gehad? Ik heb al wel een aanbieding gehad, ja. Ja, een heel concrete aanbieding, Niet maar wel een toezegging van dat het mogelijk is om te gaan praten dan. Ja, ruim 20 spelers staan nu dus op straat. Een deel staat in de belangstelling van diverse clubs. Maar het gros wacht nog gespannen af. Kan ik blijven voetballen? Kan dat in de Jupiler League? Of longt misschien wel de topklasse? Uh... Ja, kijk dat wil je niet beseffen denk ik als speler dat is het en, uh, maar ik denk dat we een goede groep hebben gehad en uh, ik denk dat elke speler uh, wel ergens terecht kan komen alleen dat is een beetje een stukje geluk dat je moet hebben dat bijvoorbeeld net ergens een speler uitvalt op jouw positie en bijvoorbeeld de trainerkentje of iemand keentje van de club die denkt hé, hey, uh, aan Heiri heb ik wat dat is een stukje geluk wat je moet hebben maar ik denk dat uh, met de spelersgroep die we hebben, hadden het wel goed moet komen, denk ik. En eventueel een topklasse bijvoorbeeld, is dat ook een optie voor je? Dat is bij mij nog geen enkele optie geweest. Daar wil je, wil je gewoon niet aan denken. Daar wil en denk ik helemaal niet aan. Uh, ja, er zijn aardige topklasse clubs die me hebben geweld. Alleen, uh, ja, heb ik, sommige heb ik bedankt en sommige heb ik gevraagd van om tijd om na te denken. Maar het uh, gaat wel door je achterhoofdje ja. om dan een ander. Maar als ik terug ga, dan wordt het een heel andere wereldje weer oppakken. Dan wordt het misschien nog school of werken weer. Dat is uh, heel wat anders dan uh, bijvoorbeeld de zes zeven keer in de week trainen. We zitten nu in een zo goed als leeg uh, huis waar je spullen ingepakt staan. Wat ga je nu doen? Uh, terug naar PAMA, uh, verhuizen? W wat is de bedoeling? Ja, in eerste instantie ga ik, uh, uh, ga ik weer terug uh, naar mijn vader en moeder. En uh, mijn spulletjes die breng ik daar weer heen en ik... Uh, ik uh... Ik ga nu op zoek dus naar een andere club en uh, tot die tijd als het nog niks uh, getekend heb, probeer ik, uh, denk ik vanaf, uh, vanaf volgende week uh, of ik misschien ergens even mee kan lopen om, uh, om een conditie op peil te houden. Want je zit nu uh, alleen maar in de krachthonk en uh, je doet cardio. En, uh, maar goed, uh, dat is heel wat anders dan een voetbalconditietraining. Jij houdt het zelf een beetje bij? Ja, tuurlijk, maar ik denk dat, ik, uh, dat iedereen dat uh, van ons doet. Want uh, je spreekt wel eens jongens die zeggen, ja, ik kom net uit de sportschool weer. En uh, ja, als ik dan naar mijn eigen kijk, dan, dan zit ik ook uh, elke dag doe je wat voor jezelf. Want je moet natuurlijk zorgen dat je fit blijft. Want het kan zo zijn dat er mogelijk dus een uh, club op de deur staat... of op de stoep staat en die je uh, die, die direct wil hebben. Dus dat, ja, dan moet je fit zijn. Ben je optimistisch? Ja. Ja. Je moet wel hè? Dat moet ja. <laughs> dat moet ja, klopt. Ja, wat ik zeggen. Je moet wel. Want uh, ja, hoe kom je anders in het leven te staan? Maar goed, verdrietig is het wel. Het spelersleed bij AGO VV. Een bijdrage was dat van uh, Matthijs Weststraten. Goed, uh, in, in WKZ werd vandaag de vijfde ronde van het Tata Steel schaaktoernooi gespeeld. In de studio is onze schaak, schaakverslaggever Hans Beum. Uh, Hans, goedenavond. Ja, ja, goedavond. Uh, tientallen jaren uh, volg je dit toernooi al. Dit is de 75 ste editie. Hoeveel heb je er meegemaakt? Nou, ik ben begonnen toen ik zelf uh, jeugdkamer van Nederland was of zo. Dus 19, uh, dat was 1968, als ik me goed herinner. Dus dan, in het begin als speler, uh, eerst in de wat, in wat lagere groepen, de meeste vierkampen. Toen de, de, de, zeg maar, de, wat nu grootmeester C is. Ik vroeg gewoon toen... een getal, hè? Hoe toen... vaak, hoe lang doe je volgetal, Ja, nou ja, vraag het dan niet. Ik, maar het, niet, ja, jawel, het, ik vraag gewoon het, een getal, jij ja, moet het, gelijk je hele geschiedenis uh, Oké, okay, nou, dan moet ik misschien niet... Maar uh, kortom, als speler en, als, en later als journalist. Oké, okay, nou zitten we hier. Ja? O, maar hoe lang nu? Ja, dat weet ik niet. Tientallen jaren, we houden het erop. Goed, ja. Had ik het maar nooit 45 jaar wordt nu in mijn oren gefluisterd. Uh, uh. Weet jij het ook. Uh, zeg, drie koplopers, onder wie de nummer één van de wereld uh, Carlsen. en de wereldkampioen uh, Viswanathan Anand. Ze speelden tegen elkaar, dan verwacht je vuurwerk. Nee. Oh. Nee, ik denk dat ze een beetje uh, de, ja, rustig aan de boot afhouden. Ze, ze, ze staan het gedeelte eerst op dit moment en ze wilden eigenlijk geen... Uh, ja, ijzer met handen breken. Dus het was een beetje een slappe uh, slap remisje... waarbij ik het gevoel had dat ze alle twee tevreden waren. Ja, toch ja. wel. Ja. De derde koploper, uh, Karyakin, die speelde met wit tegen, uh, tegen Giri, Nederlander. Ja. Was dat wel wat meer waarvan je zegt van nou... Uh, uh, nee, ook, ook daarin kon uh, Karyakin uh, geen, uh, geen potten breken. En, of, of Giri deed het heel goed, dat uh, kan ik niet helemaal beoordelen. In ieder geval, ook die partij leefde niet echt op. Er kwam geen vuur, er kwam geen... Uh, Giri hield de boel uh, onder controle en ook die partij werd remise... zodat we nog steeds dezelfde drie koplopers hebben als uh, een ronde daarvoor. Ja. Dat houdt wel in dat de, de achtervolgende meute uh, wel wat dichterbij gekomen is. Ja, want dat was de volgende vraag, de andere Nederlandse grootmeesters. Hoe hebben die het gedaan? Nou ja, helaas was het wel een zwarte dag voor de Nederlanders verder. Want Giri was eigenlijk het enige positief en dat was nog maar een halfje. Maar bijvoorbeeld Sokolov, die kreeg uh, een behoorlijke klop van Aronian. Eigenlijk van, hij maakte een klein foutje in de opening en toen... Maakt die Aronia dat uh, grootmeesterlijk af? Harakrishna, een beetje een onduidelijke Indiër. Je weet niet goed hoe sterk die is. Het komt natuurlijk uit de school en het land van de wereldkampioen, Anand. Ja, die uh, overklastte toch wel uh, van Weli. Uiteindelijk werd het een, een, een mat. Uh, een mat. Er komt hetzelfde voor, dat je gewoon een mat hebt op het bord. Wel, wel heel mooi natuurlijk. Uh, een beetje verdekte mat met een dameoffer. Dat is wel aardig. En Lami, ja, die kreeg een klop van de Chinees, van Wang, Hao uh, Wang. En uh, ja, dat was dus het enige wat, wat gebeurde in mijn grootste groep A. Was dat alle Nederlanders zakken wat onderuit. Giri staat nou uh, samen met uh, Loek van Wehly op, uh, ja, op twee uit vijf. Dus oh. ja, het is een beetje, o, net een beetje onderaan de middenmoot. Dus ik ben bang dat de Nederlanders dit toernooi niet, uh, niet, zich niet in de schijnwerpers gaan spelen. Is dat dan gewoon de, de, even het moment of kunnen we gewoon niet beter? Nee, dat kan wel, maar dat moet meezitten allemaal. En dat zit het nu niet. Uh, dus ja, dan, dan krijg je dit soort dingen. En dan is 50% is in zo'n ja, zo zo wereldtopklasse uh, speelveld... nog steeds niet slecht natuurlijk, laten we niet vergeten. Je zit daar met, met wereldkampioenen, ex-wereldkampioenen te schaken. Maar toch, uh, ja, je verwacht uh, van... van van Guinea vooral, toch iets meer dan een middenmoot. Maar het duurt nog tot 27 januari, geloof ik, het toernooi. Dus het kan nog een hoop gebeuren. even de tijd. Kijk, bijvoorbeeld Anand, je kunt ook zeggen... Vandaag was het dan wel rustig. Maar gisteren speelde hij een ongelooflijk mooie partij tegen Aronian. Dat is echt zo'n klassieke partij. Die zal ook alle boeken halen en ook alle geschiedenisboeken halen. Hij won... Ik denk ook wel mede door, hij, hij haalde een variant die in zijn wereldkampioenschapsmets niet heeft gebruikt. Haalde die nu uit zijn, uit zijn geheugen. En uh, het was een prachtige partij. Er werd ook gelijk getwitterd door alle wereldkampioenen, ex-wereldkampioenen die niet meedoen hier. En Judith Polgar was helemaal euforisch en wat meer. Vanuit alle hoeken en gaten van de wereld werd over die partij de loftrompet gestoken. Dus dat was wel... Uh, dus gisteren heeft hij geschitterd aan de hand. Ik denk dat hij dat, dat was ook een reden was om vandaag even weer bij te komen. Ja, ja, maar goed, er valt dus een hoop te genieten nog uh, in, in de A-groep. Ja. Ook in de, uh, de B-groep, uh, ja, Nederlanders jammer. daar, hoe gaat Ja, hetzelfde, ook een beetje zwarte dag voor de Nederlanders. Tivi uh, terwijl die gedeeld eerste stond, verloor van die andere figuur. Die, uh, die Richard Rapport, een Hongaar. Dus ja, nou staat Tivi Jacob tweede. Timman verloor ook, die stond uh, uh, vlak daarachter van een ene van de Russen, Dubov. Smeets Flor ook, van Naidits, Dus kortom, het is allemaal een beetje... Uh, ja, het was geen lekkere dag voor, uh, voor, voor de Nederlanders helaas. Ja, ja, jammer. Ik kom nog even terug op die 75e editie. Uh, hoe valt dat in, in de schaakwereld? Wordt er nog gevierd? Wordt, wordt er nog iets speciaals georganiseerd? Uh? Nee, dit toernooi heeft gewoon alle facetten... die, het, uh, die dit toernooi zo mooi maken. Dat, dan heb je dus niet alleen over die drie grootmeestergroepen... maar al die 2000 schakers die sowieso spelen. Je hebt parlementaire kampioenschap. Dus er zitten alle, nou ja, noem alle politici die maar schaken op. Dan heb je zelfs nog een ex parlementariërs kampioenschap, je hebt journalisten-toernooien... je hebt uh, weet ik veel wat allemaal niet voor toernooien. Die, die zijn er nu allemaal wel. En de verwachting is wel dat ze volgend jaar... Uh, dat je wel iets zal gaan merken van die crisis. Maar op dit moment is het toernooi in volle sterkte en in volle glorie... met alle facetten die we, waar we zo aan gewend zijn geraakt, uh, is nu uh, bezig... Ja, Geen reunie van, van, van oud-winnaars of zo. Ja, van, ja, van die hebben een toernooi Ze hebben bijvoorbeeld een soort samenkomst van alle schakers die 75 jaar oud zijn. Om oh, ja. maar eens wat te noemen okay. gewoon voor de gein. Die, we ja. zijn dus geboren in het jaar 1938. Toen ook het toernooi voor de eerste keer gehouden werd daar. Dus dat, dat is wel ja. een grappigheidje. geitje. Dat zullen ze volgend jaar niet nog een keer herhalen, natuurlijk. Ja. Met alle 76 jaar. Nee, dat ja, dat, dat gaat wel. een keer vervelen, <laughs> natuurlijk. Maar, maar nu, nu kan dat ja. toch wel en dat was leuk. Ja. Goed. Uh, dankjewel voor je komst. All right. I will give you back, I promise You make me feel free, that makes me more loyal Than I've ever been Jannes Schra en Boro. Het dus zes minuten over half elf. Rick van den Hurk doet ze niet mee uh, met het Nederlands honkbalteam... aan de World Baseball Classic, dat er nooit wordt begin maart gehouden. Uh, van den Hurk verkaste onlangs van de Verenigde Staten naar Zuid-Korea... en de pitcher zet daar zijn carrière voort bij uh, Samsung Lions. Robert Eenhoorn aan de lijn, technisch directeur van de, de Honkbalbond. Dag Robert, goedenavond. Goedenavond. Ja, geen... Uh, Rick van den Hurk, uh, het kwam geloof ik anderhalve week geleden rond hè, met de Samsung Lions. Is dat een grote tegenvaller dat hij nu niet meedoet? Nou ja, goed, het is natuurlijk wel uh, voor ons uh, een teleurstelling. Ook mede gezien uh, ja, het feit dat hij eigenlijk uh, de enige is die, uh, die nee heeft gezegd... van, uh, van alle profspelers uh, die wij hebben, inclusief de Major League spelers okay. so, uh, Ja, dat, dat, uh, het is jammer, maar aan de andere kant... Uh, uh, ja, moeten we ook zo reëel zijn dat als iemand uh, niet wil, dan, uh, ja, dan heb je daarmee te leven. En gaan we op stap met, uh, met degene die wel willen. Ja, heb je gevraagd, maar waarom niet? Ja, nou goed, ik heb, ik heb wel gesprekken met Rick daarover gehad. En uh, nou ja, goed, ik denk uh, dat hij inderdaad, uh, wat, wat net verteld werd, dat hij zich vooral uh, wil richten op, uh, op, uh, uh, ja, op zijn Aziatisch avontuur. Hm. Ik denk dat het daarmee wel uh, gezegd is. Ja, maar hij mag, hij mag wel, hè? Van de club, toch? Ja, ja ik, ik denk uh, dat uh, de club uiteindelijk wel akkoord was gegaan. Maar uh, nogmaals, uh, er staan aardig wat namen op uh, die, die wel gaan. En uh, Rick heeft besloten om niet mee te gaan. En uh, nogmaals, daar hebben we mee te leven. Dus uh, ja, ja. het is jammer, maar uh, we hebben zat goede namen om, uh, om zeer positief te zijn. Ja, maar goed, als hij in Amerika had gespeeld... denk je dat dat dan anders zou zijn geweest? Nee, ik denk uh, dat Amerika uh, hetzelfde was geweest. Toch wel. Um, vertel even wat over de, de selectie. Want uh, uh, ik heb begrepen dat er wat nieuwe namen bij zitten... uit de zogeheten Rookie League in de Verenigde Staten. Vertel eens. Nou, uh, de Rookie League. Ja, maar er zitten er niet zoveel uh, uh, van bij. Ik denk eerder dat uh, aardig wat spelers zitten uh, vanuit de Major League. Waarbij uh, ProVar... Uh, Tjerrikse prof, waar het grootste talent is uh, benoemd. Uh, van de hele uh, Amerikaanse Major League Clubs. Uh, Bogarts uh, zit erin. We hebben Andrew Jones. We hebben de Homer King van Japan van de laatste twee jaar. En Ballantine. Uh, we hebben Bernadina die erbij staat. Uh, Jurgens, uh, wat natuurlijk een topwerper is. in het Amerikaanse honkbal, die bij ons op de lijst staat. Uh, dus ja, we hebben gewoon een hele sterke selectie uh, kunnen, kunnen krijgen. En uh, ja, daar zijn we heel content mee. Ja, kan me voorstellen. En nou is het zo dat um, de World Baseball Classic die bestond al bestond. En ja. is die dan nu de officiële uh, vervanger van het wereldkampioenschap dat wij uh, in de lengte der jaren zullen behouden? Omdat we de laatste waren die dat toernooi wonnen in die vorm. Hoe moeten we dat zien? Nou ja, goed. Het is inderdaad zo dat de Wereldombobond op dit moment uh, heeft gezegd dat de World Baseball Classic uh, het toernooi zal zijn uh, ter vervanging van het, van het WK. Uh, dus ja, inderdaad, het WK zoals het was, dat bestaat niet meer. En daar is dit toernooi voor in de plaats gekomen. Ja. Um, uh, wat voor pool, wat voor tegenstanders uh, krijgt Nederland uh, te verwerken? Nou, het is best een zware pool. Uh, Korea heeft de laatste keer de finale gehaald van, uh, van dit toernooi. Uh, Australië uh, bestaat uit uh, nagenoeg alleen maar uh, profspelers. Uh, en uh, als laatste Taipei. Nou, goed, zijn is Taipei Taiwan die spelen thuis. En ook die hebben natuurlijk een behoorlijk, uh, behoorlijk team uh, ieder, iedere keer op, uh, op elk evenement. Dus het is best een uh, zware pool. Maar nogmaals, uh, we, we hebben een goede selectie bij elkaar uh, kunnen krijgen. Waar we, waar we erg blij mee zijn. Er ja, was ooit een, in 2009 momenten moment dat de Dominicaanse Republiek twee keer werd verslagen. Is dat een beetje een, een kantelpuntmoment geweest... in de Nederlandse honkbalgeschiedenis misschien wel? Nou, er zijn natuurlijk een aantal kantelpunten geweest. Ik denk dat de overwinning op Cuba in 2000... nog steeds het vertrekpunt is geweest. Wat, wat de grote ommekeer uh, was uh, destijds in Sydney... toen we het eerste land waren... wat Cuba ooit op de Olympische Spelen besloeg. Ja. Uh, goed, daarna hebben we halve finale gehaald uh, op, op, op het WK. We hebben een WK zelfs gewonnen verleden jaar. En inderdaad ook uh, uh, in 2009... Ja, misschien wel het grootste sterrenteam op de World Base Baseball Classic destijds de Dominicaanse Republiek. Twee keer verslagen en uiteindelijk uit het toernooi geknikkerd. We doen volop mee in de honkbalwereld, Robert. Ja, dat, dat mogen we wel zeggen, ja. En uh, we doen er alles aan om dat voorlopig ook zo te houden. Ja, nou, laten we het hopen. Uh, Nederland speelt 2, 3 en 5 maart, als ik goed ben geïnformeerd in, uh, in Taiwan. Uh, nu al heel veel succes gewenst. Dankjewel. Robert Eenoorn, Bastats. Goed, we gaan naar het, uh, het voetballen. PSV en Pexvolle, die trappen morgen af voor de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. PSV kwam na een warm en chaotisch trainingskamp in Thailand... weer, uh, weer beschikken over de fitte Erik Pieters. En bovendien versterkte de club van Dick advocaat zich... met de Zweedse middenvelder Oscar Hiljemark. Maar de grootste vis die moet nog komen: Adam Maher van AZ. PSV wil de 19-jarige Maher zo snel mogelijk naar Eindhoven lokken. Maar AZ wil hem voorlopig nog niet laten gaan. Rachna Niemeijer vroeg PSV-coach Dick Advocaat om een reactie. Nee, daar reageer ik helemaal niet op. Kom op. Nee, niet kom op. Nee, daar reageer ik helemaal niet op. Het einde van de eerste helft, die januari, weten we. We hebben aangegeven dat we hem graag willen hebben. En nu moet het bestuur kijken of het kan of niet kan. Nou. Daar heb ik mijn mening ook over gezegd. Kan het, is het goed? Kan het niet, is het ook goed? Is het noodzakelijk? Nee, het is niet noodzakelijk. Vanwege de blessure van Toyfone? Nee, het enige wat we gezegd hebben is dat je, we, we hebben wat meer concurrentie hebben nodig in, in, in de groep. Kijk, narsing valt weg, uh, Toyfone valt weg. Ja, dat zijn ware. ware. Twee uh, vaste waarden. Ja, dan moet je zorgen, als, als er nu wat gebeurt, ja, dan val je terug op, op een andere categorie. En daarvoor heb ik gezegd, het zou goed zijn als er wat concurrentie kwam. Maar komt het niet, dan hebben we nog steeds een goede groep over. Ja, er wordt gesproken, 5, 6, 6,5 miljoen. Met wat bonussen her en der, is hij dat waard? Maar nogmaals, ik, daar ga ik niet verder op in. Ik heb nu mijn antwoord erop gegeven. En voor de rest zien we het wel. Ja. Eén dingetje, stijgen de kampioenskansen met zo'n speler? Kun je dan zeggen dat je, dat je meer kans maakt? Je maakt sowieso meer kans, omdat je meer competitie hebt in je groep. Is in uw ogen eigenlijk de favoriet? Jullie staan samen met, met Twente bovenaan. Ja, we moeten niet zoveel naar andere ploegen kijken. We moeten vooral naar onszelf kijken. En zorgen dat we die wedstrijden winnen die we moeten winnen. En op het eind staat de sterkste bovenaan. Dus, en dat kan PSV zijn of, of een andere ploeg. Maar wij gaan ervan uit dat wij gewoon een goede kans maken. Ja, is de gouden kans? Gouden kans? Huh? Ja, dat weet je nu niet. Dat weet je straks wel. De voorbereiding op de tweede seizoenshelft was nou niet meteen ideaal voor PSV... De Eindhovenaren zijn inmiddels alweer vijf dagen thuis. Maar de ploeg zweten zich kapot in Bangkok in Thailand. Alles voor de commercie. Maar de spelers schoten er sportief niet zo heel veel mee op. Als het nou van de week tegen Zwolle, hè, bedoel, niemand rekent daar natuurlijk op. Puntenverlies zou opleveren, die wedstrijd. Is het dan zo dat de commerciële afdeling van PSV onderuit de zak krijgt van de hoofdtrainer? Van u? Nee hoor. Ik heb uh, toegestemd met die trip dat bedoel je waarschijnlijk. Dus dan moet je achteraf niet uh, overblijven zeuren. Dus daar heb ik geen probleem mee. Nee, hebben jullie daar iets anders opgestoken dan, dan voetbaldingen? Nou, we zijn in een gevangenis geweest uh, waar je normaal gesproken liever langs rijdt dan dat je naar binnen gaat. Dus op zich was dat voor die groep een, uh, vond ik wel een interessant uh, item om te zien. Maar voor de rest moeten we dat allemaal naast ons neerleggen en weer zorgen dat we die wedstrijd gaan winnen. Was u nog een beetje bang daar? Nee hoor. Ja, sommige van de spelers zeiden van hoe durft dat eigenlijk niet? Ja, ze moesten wel. Er is niks te moeten als je als persoon niet mee wil naar die gevangenis. Ga je niet mee. Dan ze dus er is niks te moeten. Ze moeten wel morgenavond, dat wel. PSV gaat het morgenavond tegen Zwolle doen. Met de weer 100% fitte Erik Pieters. Die de geblesseerde Jetro Willems vervangt als linksback. En met Zanka Jurgensen. De Deen, in Eindhoven gestart als een beginneling. Maar inmiddels goed. Is de vervanger van de Belg Timothy de Rijk, vertelt advocaat. Nou, hij is wat scherper. Zijn is goed. hij is scherper in, de, in het doordekken, laat ik het zo zeggen. Dus hij, hij, hij, oog, hij oogt goed. Lekker dan, lekker zeggen. Je bent dat toch misschien geneigd te denken. Misschien denken supporters ook wel zo. Het is iemand die Interlands gespeeld heeft. De bitter, uh, Zanka had wat wedstrijden gespeeld voor Denemarken. Ja, uh, een tijdje tij, tij, tij maar... geleden. Hoor. Ja, maar goed, dan moet je wel wat kunnen natuurlijk. Dat, heb je toch nou, genoegd... ja, dat, dat is eigenlijk de achtergrond dat we dat gezegd hebben. Je, je speelt niet zomaar uh, of 3,5 jaar in het eerste helftal in een goede goede club kopenhagen. is een van de betere clubs van, van Denemarken. Dus, nou, oké. Okay. Hij laat het de laatste weken redelijk goed zien. En nou, dan mag hij het morgen laten zien. Dick Advocaat was dat, de trainer van uh, PSV. Nog twee onderwerpen te gaan. Zometeen de relay vrouwen op weg naar uh, het Europese kampioenschap Short Track. Zo hopen wij en we gaan contact zoeken met Austin, de woonplaats van Lance Armstrong. Dat doen we zo. You can tell by a smile, such a love. to be in her space as the night settles down she'll be the light of clever clowns like a dream. Veel and en love that Girls, Zoals beloofd. Uh, de EK Shorttrack in Malmö. Begint dat allemaal morgen? De Nederlandse vrouw treedt daaraan, daaraan als titelverdediger op de relay, de aflossingsrace. De afgelopen twee jaren maakte de ploeg grote indruk... en normaal gesproken zou Oranje ook op dit EK het goud moeten gaan pakken. Waren het niet dat een van de toppers uit de ploeg is weggevallen? Dat maakt de missie ineens een stuk lastiger. Dus, hoe staan ze er nu voor, de shorttrack vrouwen, na die droomjaren? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nederlandse vrouwen nemen afstand, dan komen de Hongaren. Het kan, het kan echt. Nou, iedere keer als ik die uh, filmpjes terugkijk van de finales... ...dan voel ik toch alweer weer kriebels in mijn buik. Geen fouten maken, niet onderuit gaan! Om het dan uiteindelijk ook te laten zien en water maken... ...dat uh, geeft natuurlijk wel iets extra. Is het goud? Het is goud, zeker! Nou, het geeft natuurlijk aan dat je de beste van Europa bent... ...en uh, dat is natuurlijk altijd mooi om op de finale te hebben staan. Vandoor de gezusters van Kerkhof oh, en Terremors tekenen voor goud... ...bij het Europees Kampioenschap aflossing. Ja, dat leeft toch nog wel heel erg. Na twee Europese titels op rij traint de Nederlandse aflossingsploeg in Malmö voor titel nummer 3. Maar de realiteit anno 2013 is dat de ploeg wat verzwakt is. nadat Anita van Doorn een van de vaste waardes bekend maakte en mee te stoppen. Als je dan merkt dat dat 100% er eigenlijk niet meer is. dat het meer naar 80% gaat of minder. Ja, dat is voor mezelf gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, dan mis ik ook gewoon voor de wedstrijden het vuur. wat ik altijd heb gehad om goed te presseren. Jeroen Otter, de bondscoach. Hoe groot is het gemis van Anita van Doorn? Als we kijken naar de afgelopen vier wereldbekerwedstrijden... dan merk je gewoon dat je een ervaren dame met hoge snelheid mist. Zo simpel is het. Uiteindelijk is het een combinatie van, van vier dames... die elkaar constant op snelheid moeten houden. Ja, en op het moment dat je daar een, een drop in snelheid krijgt... moet er iemand anders dat weer compenseren. Nou, het aanzetten, het accelereren naar snelheid... is veel vermoeiender dan snelheid constant houden... En dat betekent dat er weer een grotere aanslag wordt uh, gevraagd van de anderen. En uh, ja, dus een ervaren dame met snelheid, als die uitstapt, dan is het een gemis. En hoe ervaren de overgebleven leden van die aflossingsploeg dat? Bijvoorbeeld Jara van Kerkhoff en Jorien ter Mors. Nou ja, Anita is er natuurlijk niet bij en zij had heel veel ervaring en snelheid. Dus in dat opzicht mis je het wel. Nou ja, uiteindelijk kan je het niet uh, meer als een gemis zien. Ze is er gewoon niet. Dus het moet gewoon opgevangen worden en uh, daar zijn we hard mee bezig en ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar met Lara hebben we nou ook wel uh, veel opgebouwd en ze heeft ook wel aardig wat World met ons gereden. Dus uh, ik denk dat Lara het goed kan overnemen. Dat hoort ook in de sport en uiteindelijk rouleert het door en, uh, en moet de jongere generatie het weer overnemen. En dat, uh, ja, dat zal altijd zo blijven in de topsport, dus die situaties behoud je en daar moet je gewoon mee omgaan. En dus is er de nieuwkomer, Lara van Ruiven, die de zware taak heeft om het gat op te vullen. Uh, spannend, ja, want je hebt toch het idee dat je Anita moet gaan vervangen. En dat is een grote naam, hè? Ja, dat is een zeker een grote naam, dus uh, ja, dat is zeker wel spannend. En niet eerder relays gereden op zulke grote wedstrijden, dus uh, ja, wel gaaf, hoor. Is dat fijn om in een team te komen dat al twee keer Europees kampioen is geworden? Want ja, dat schept natuurlijk weer verwachtingen. Ja, het is fijn en het is aan de ene kant ook weer niet fijn, want het brengt natuurlijk wat druk met zich mee. Je moet er gewoon mee dealen, dus je uh, moet het maar mee doen. <laughs> nou, we proberen Lara zoveel mogelijk te helpen tijdens trainingen. Wat wij uh, ervaren in wedstrijden, proberen we haar te leren en uh, situaties op te zoeken, zodat ze het ook een beetje meemaakt. Nou, je probeert gewoon ervaring te delen en uh, ja, tips te geven tijdens trainingen en uh, haar mee te nemen in de dingen die wij doen, uh, als voorbereiding ook. En, uh, uiteindelijk moet ze zelf ook gewoon heel veel dingen oppakken en... Uh, en zelf uh, met zichzelf bezig zijn om beter te worden. En dat doet ze ook heel goed. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. Wat zijn de dingen waar je vooral mee aan de slag moet als je daarin komt? Um, nou Vooral de, de, de relays, de, de duwen, laat maar zeggen, de wissels tijdens de wedstrijden. Uh, elke World Cup kom ik weer nieuwe situaties tegen. Dus dat, uh, ja, het is ook gewoon pure ervaring laat maar zeggen, waar je mee uh, uh, te maken krijgt. en uh, Daar moet heel veel aan gewerkt worden. Ik denk als dat goed gaat, dan uh, loopt het mooi tijdens de wedstrijd. In het ijsstadion van Malmö wordt er vandaag individueel getraind op de start. En morgen moet de eerste stap worden gezet, ook voor de aflossingsploeg, de series. Twee titels dus al op zak, maar gaat het nummer drie worden in Malmö of wordt dat toch een lastig verhaal? Ik verwacht nog steeds hetzelfde. We gaan hier voor, voor goud, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat uh, niet gehaald wordt. Maar ik, ga, ik, ik train niet en ik laat die dames niet elke ochtend om acht uur in Heerenveen uh, aankomen en om zes uur weer naar huis sturen. Om dat te zeggen, weet je wat, uh, we, doen, uh, we nemen hier genoeg met de zesde plaats. Ja. Uh, maar realistisch gezien met ook nog een uh, kwakkelende Sanne van Kerkhof, wat mag je dan verwachten? Nou, dat, dat moeten we even kijken. Ja, Xanne is, is ziekig, maar uh, dat wil niet zeggen dat ze morgen ziek is. Ze is vandaag ziek, dus we moeten maar eens even kijken wat daarvan komt. En uiteindelijk, de halve finales in de finales worden op zaterdagmiddag en zondagmiddag gereden. Dus we hebben nog even de tijd. Of het opnieuw gaat lukken met de aflossingsploeg, dat is de vraag. Maar dromen mag natuurlijk altijd. Dromen van de perfecte race. Kom 4... Af en toe inhalen en nou, dan uh, super spannende laatste bocht van Jorien. En dan, uh, ja, dan toch die voet als eerste over de lijn steken. Dat houdt het spannend en dat, dat maakt het shorttrack ook zo gaaf. Dat uh, het echt een spektakel is. Dus uh, ja dat zou toch alweer leuk zijn als het dit jaar weer lukt. Zeker. Hopen dat het lukt. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Jeroen Stekelenburg in Austin, Texas. Goedenavond. Goedemiddag. Go ja, mag ook. Wat jij wil. Is de, de spanning voel, is de spanning voelbaar in Austin? Nou, om eerlijk te zijn is het niet zo dat je hier op iedere straathoek geconfronteerd wordt... met wat er vanavond staat te gebeuren. Um, maar ja, dat, als je de plaatsen opzoekt, dus als je naar het huis van Armstrong gaat... of naar de wielershop die hij heeft hier in het uh, centrum van, uh, van Austin... ja, dan merk je wel dat er iets staat te gebeuren. Dat... Ja, ja. Je bent vast naar zijn huis geweest. Heb je aangebeld? En nee, dat heeft niet zoveel zin, want hij is maandag direct na... Um, na het interview naar Hawaii vertrokken. Dus ah. uh, ook al had ik het gedaan, daar nou, had iemand open kunnen doen, maar hij zelf sowieso niet. Nee. Um, ja, ik kan me voorstellen dat het, journalist, dat, dat, dat het wemelt van de journalisten daar. Um, hoe is het mogelijk dat hij toch weer iedereen in het ootje heeft weten te nemen? Door, te denken, hè, door iedereen te laten denken dat het in zijn huis werd opgenomen en het was gewoon een paar honderd meter verderop in het hotel. Hoe is het mogelijk? Ja, ik ga mezelf even vrijpleiten. Ik was er nog niet maandag. Nee, dus, nee, nee, had nee, Dat is nee. natuurlijk uiteraard gezien. Nee, ik weet het niet. Kijk, ik ben bij zijn huis geweest. Het is een, uh, het is een, het is een met een. Uh, zijn huis heeft redelijk wat vierkante meters dus Ook de tuin om zijn huis heen. Er zal ongetwijfeld wel ergens een achteruitgang zijn. En ik weet nou ook niet of de mensen die er stonden... want het waren er veel. Dat vertelde een uh, journalist van de Statesman, de... Statement, de de krant, de, de grootste krant van Oostenrijk. Er stonden heel veel journalisten en er stonden ook heel veel uh, gewone mensen uh, te kijken om vooral een glim van Oprah op te vangen. Dus ja, hij heeft daar wel een truc voor, voor moeten verzinnen... om daar uh, weg, te, uh, weg te komen. Terwijl hij een dag daarvoor gewoon nog aangesproken is... door een journalist. Toen ging hij een stukje joggen. En toen was er een journalist die hem aansprak. En die, die, die zegt dat hij een aantal minuten met hem heeft staan praten. Dus ik weet nou niet of hij er zo ontzettend voor, voor veel moeite voor, voor heeft, heeft gedaan. Maar het feit is dat hij uh, er maandag dus uitgesnikt is. Dat klopt. Oh, ja. En de buren zijn nu ook beroemd, uh, zo heb ik, heb ik begrepen. De buren van Amsterdam. Ja. Um, uh, even over over Armstrong zelf. Dat was natuurlijk de grote held in uh, Amerika. Uh, hoe denken ze in, in Austin nu over hem? Blijft hij gewoon de held? Of dreigt hij ook daar toch wel een beetje op te vallen? Om te vallen, zeg ik. Ja, ik heb die vraag gesteld aan een zakenpartner van hem... de manager van de, de fietsenwinkel die ik net al even noemde... Mello Johnny's die, uh, die zit in, uh, in Austin. En, en die zei eigenlijk iets opvallends. Die zei, ja, de mensen hier hebben eigenlijk de stelling al opgenomen. Of ze, of ze vinden hem een held en dat blijft hij dan... Of ze vinden hem nu al, en dat, dat proces is dan al maanden of misschien zelfs wel een aantal jaren eerder ingezet. Uh, dat ze hem niet mogen, dat ze hem een bedrieger vinden. En dat blijft hij dan ook. Hij zei, ik heb niet het idee dat wat hij vanavond uh, tegen Oprah gaat zeggen, dat daar, nou, dat, dat daar nou heel veel invloed op heeft. Oh. Nou ja, we moeten het afwachten. Tot slot, heel kort, waar ga jij kijken? Uh, er is een sportsbar hier in de buurt en die hebben een... Uh, een, een, een avondje georganiseerd met speciale cocktails, met uh, cyclist on steroids cocktails, dus ik ga daar maar eens even kijken of daar iets gebeurt vanavond. Nou kijk, kijk uit wat je tot je neemt want je moet nog werken hè? Ja, zal ik nou, ja, doen. Goed. Maar je gaat, misschien ga je er wel beter van werken, nou kan bijna niet. Wie weet, wie weet. Wie Dankjewel uh, Jeroen. Morgen ongetwijfeld, meer. Ja, fijne avond, ja. morgen ongetwijfeld meer van Jeroen Stekelenburg vanuit uh, Austin. Vannacht dus, drie uur Nederlandse tijd. En morgen, deel twee. Zometeen deel zoveel van Chris Keijne in Met het Oog op Morgen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Zaterdagmiddag, twee uur. Schaatsen. Of toch maar liever lekker luisteren naar de Tross Auto Show.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 Welkom bij Alexis. Dit is Radio 1.